De twee ontevreden mensen. Er woonde eens een man en een vrouw in een azijnvat. Ze waren helemaal niet gelukkig met hun huis, want het rook er altijd zo zuur. Daarom maakten ze ook zo dikwijls ruzie. Toen ze op een dag weer eens bezig waren met ruzie maken en elkaar de schuld gaven van hun armoede, vloog er een gouden vogeltje het azijnvat binnen. Het vogeltje vroeg hen waarom ze toch zo'n ruzie maakten. Weet je, zei de vrouw, dat komt omdat we er zo vreselijk genoeg van hebben om in dit azijnvat te wonen. Al hadden we maar een heel klein huisje, dan zouden we zeker meer tevreden zijn. Als dat alles is, zei het gouden vogeltje. En hij bracht hen naar een lief klein huisje met groene luiken voor de ramen en een gezellig tuintje met bloemen. Hier mogen jullie wonen, zei het gouden vogeltje. En als jullie nog iets wensen, dan klap je maar drie keer in je handen. Als je dan zegt, goudvogeltje, zonnestraal, goudvogeltje, diamantenzaal, goudvogeltje overal, dan kom ik. Toen het vogeltje dat gezegd had, vloog hij weg. De man en de vrouw waren in het begin erg gelukkig met hun mooie huisje met het gezellige bloementuintje. Maar al gauw merkte ze dat de boeren met hun grote boerderijen al hun vee, hun knechten en hun meiden het veel beter hadden dan zij. Toen begonnen ze weer te mopperen. En op een morgen klapten ze allebei tegelijk drie keer in hun handen en riepen... Goudvogeltje zonnestraal, goudvogeltje diamantenzaal, goudvogeltje overal. En ja hoor, daar kwam het gouden vogeltje door het raam van hun huisje naar binnen vliegen. Wat wensen jullie? vroeg het vogeltje. Ach, zeiden de man en de vrouw, dit huisje is toch eigenlijk te klein voor ons. We zouden veel liever, net als de boeren hier in de buurt, een grote boerderij hebben. Het vogeltje knipperde wel even met zijn oogjes, maar toch nam hij hen mee naar een grote boerderij met veel koeien, paarden en wagens, knechten en meiden. Wat waren de man en de vrouw toen blij. Een jaar lang waren ze boer en boerin. Ze werkten hard op hun land. Maar telkens als ze naar de markt in de stad gingen om hun oogst te verkopen... zagen ze prachtige huizen en de mooie, deftige mensen die erin woonden. Op een dag hield de vrouw het niet meer uit. Ze klapte drie keer in haar handen en riep het gouden vogeltje. Wat wensen jullie? vroeg het vogeltje. We hebben gezien hoe de mensen in de stad leven, zei de vrouw. Wat een deftigheid en wat een mooie huizen hebben ze daar. En die mensen hoeven ook niet zo hard te werken als wij... Ze hebben een veel plezieriger leven. Wij zouden ook best wel in de stad willen wonen en deftig willen zijn. Dat kan hoor, zei het vogeltje. Maar toch knipperde hij weer even met zijn oogjes over zoveel onbescheidenheid. Maar hij zei er niets over. Hij nam de man en vrouw mee naar de stad en gaf ze een prachtig huis. Er stonden de mooiste meubelen in en kasten vol zilver en prachtige kleren. De man en de vrouw woonden toen in de stad en hadden een rijk leven. Maar al gauw waren ze ook daar niet mee tevreden. Nu is het jouw beurt om iets aan het vogeltje te vragen, zei de vrouw tegen haar man. Maar hij durfde het niet. Toen zeurde de vrouw hem zo lang aan zijn hoofd dat hij tenslotte het toegaf. Hij klapte drie keer in zijn handen en riep het gouden vogeltje. Wat kunnen jullie nu nog van me wensen, vroeg het vogeltje. En de man zei... We willen graag van adel worden en in een mooi kasteel wonen. En we willen op jacht gaan en in een mooie koets rijden. Anders niet, zei het vogeltje, zijn jullie daar dan wel tevreden mee? En hij nam hen mee naar een prachtig kasteel. Hij gaf hun een brief om te bewijzen dat ze van adel waren, een koets en nog mooiere kleren dan ze al hadden. Van die dag af woonden de man en de vrouw op een kasteel. Maar... Dat luie leventje begon hen ook al gauw te vervelen. Ze konden tenslotte niet de hele dag in een koets rijden. En steeds maar op jacht gaan was ook niet zo leuk als ze hadden gedacht. Op een dag toen ze in de stad waren, zagen ze de koning en de koningin voorbij rijden. Dat was pas een pracht en praal, vonden ze. Toen ze weer thuis waren op hun kasteel, zeiden ze tegen elkaar... Dat zou echt iets voor ons zijn, koning en koningin. En toen klapten ze driemaal in hun handen. Het vogeltje kwam meteen het kasteel binnenvliegen en vroeg hen... ...wat willen jullie nu weer van me? En ze zeiden tegen het vogeltje dat ze koning en koningin wilden worden. Het vogeltje begon toen van verbazing met zijn ogen te rollen... ...en zette al zijn veren overeind. En toen zei hij... ...ontevreden mensen, willen jullie nu ook nog koning en koningin worden? Wanneer zullen jullie nu eens wel tevreden zijn? Goed? Ik zal doen wat jullie me vragen, maar het is de laatste keer. Zo werden de man en de vrouw koning en koningin. Ze regeerden over het hele land en aten van gouden borden. Maar ze waren nog niet tevreden met wat ze hadden. Op een dag zei de vrouw tegen haar man. Nu zouden we eigenlijk ook nog keizer en keizerin moeten worden. Dan zijn we nog belangrijker en dan kunnen we over meer landen regeren. Wel, nee, zei de man. Laten we vragen of we in de plaats kunnen komen van de paus. Dan moeten alle koningen en keizers naar ons luisteren. Ik weet nog iets beters, riep de vrouw toen. Laten we het vogeltje vragen of we in de plaats kunnen komen van onze lieve heer. Dan is de hele wereld met alles wat groeit en bloeit van ons. De vrouw had die woorden nog maar nauwelijks uitgesproken of het begon buiten verschrikkelijk te donderen. Er een felle lichtflits door de lucht en er kwam een reusachtige zwarte vogel met vlammende ogen het kasteel binnen. De vogel pakte de man en de vrouw in zijn snavel en vloog met hen weg. Hij zette hen neer voor het azijnvat waarin ze vroeger hadden gewoond. Ontevreden mensen, riep hij uit, gaan jullie maar weer in je azijnvat wonen. Verzuur daar maar verder, want voor jullie is toch niets goed genoeg. Toen waren de ontevreden man en vrouw weer terug in hun azijnvat en gaven elkaar de schuld van hun ongeluk.